Er is een aangebroken wijn van de Theo Stok in receptie gehaald. Het kan best gezellig worden vanavond. We're switching me on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 Hallo, Twain, hallo, Twain, hallo, Twain, hallo, hallo, Twain, hallo, Twain, hallo, hallo, hallo, hallo, Hans Wijnhans, kun je mij verstaan? Ik kan me wat verstaan, ja, maar ik weet niet of andere luisteren dat ook kunnen verstellen. Hallo Hans, Ja. kun je mij verstaan? Ja. Hé hey Hans, door een uh, zeer vernuftig technische ingrijp breek ik in uh, op het programma Rauwfase op Hilversum 3. De ingrijp uh, die is te vergelijken met de manier waarop uh, tv-piraten dit doen op Nederland 1. In ieder geval is het zo dat jij er uh, gelukkig helemaal niets aan kan doen. Je kan draaien aan knoppen en schuiven en schuiven wat je zelf wil, maar dat is compleet zinloos. De enige die de verbinding eventueel zou kunnen verbreken, dat is de PDT, maar ja, dat zien we dan weer. Hey, in ieder geval, mijn naam is Christian Beek en ik uh, bel namens uh, 500.000 Rauwfaas-luisteraars. En dat doe ik uh, om je de vraag voor te leggen waarom je dit de laatste uitzending is van Rauwfaas. En ik zou er heel graag nu een antwoord op hebben. <lacht> Ja, dan moet ik toch even vertellen wat er hier inmiddels gebeurd is. Oh. Er staan een uh, stuk of twintig uh, mensen die niet direct te herkennen zijn als zodanig... Uh... Want ze zijn getooid met gasmaskers, helmen enzovoort, enzovoort. Die staan hier in de studio. Ik ben overigens heel benieuwd waar het geluid nu vandaan komt. Ja, dat is inderdaad. Nou ja, God, We hebben er een tijd over kunnen denken en wat dingen uit kunnen proberen, maar het is uiteindelijk gelukt. Dus... Ik geloof dat dit de eerste keer is dat Hilversum 3 ja, echt ja, gekaapt is. Hè? Ja, is gekaapt. Ja, maar is we hebben de studie al iets bezet. We hebben de situatie volledig in de hand, dus we kunnen... Er... Hey Hans? Ja? Maar zou jij mij misschien vijf. kunnen antwoorden op de vraag waarom uh, dit de laatste ruilfase uitzending is? Ja, dat is heel simpel. Is dat simpel? Ja. Niet zo simpel, hè? Dit is gewoon omdat dat ik daar na 2,5 jaar toch wel een beetje genoeg van heb. Of genoeg van heb. Yeah. Uh, ruim kans voor uh, ambitieuze jongelui die het uh, allemaal beter willen gaan doen. Uh -huh. hè? Het maar... is overigens niet zo, en dan heb ik meteen uh, even de gelegenheid om dat recht te zetten. Ik heb uh, van de week een hele serie brieven gehad... en ik was dolblij dat ik ook eens een keer brieven kreeg. Mm. En het merendeel van die brieven die zijn... Wat, wil die KRO, wat is die KRO-top vervelend? Waarom uh, willen die uh, dat programma weghalen? Nou, niks is minder waar. Uh, ze hebben zelfs verzocht om uh, te blijven. Maar ik heb uh, gezegd, nou, ik, uh, nu, nu, nu maar iemand anders. Ik had er eigenlijk genoeg van. Of genoeg van. Ik vond het best leuk. Ik vond het wel een uh, aardig programma. Maar je moet zo nu en dan uh, gewoon uh, van de zender weggaan. Of naar andere programma's gaan. Anders dan krijg je toch een soort bloedarmoede. Hé, hey, maar vind je het niet een uh, verschrikkelijk uh, eenzijdige beslissing? Ik bedoel... Uh, er zijn een hele hoop luisteraars en ik denk dat die uh, niet zomaar luisteren. Die luisteren dus echt om naar rouwfase te luisteren. Ja. En uh, jij hebt plotseling geen zin, uh, meer na 2,5 jaar of weet ik veel. Hè? En dan uh, zeg je van uh, hup knop om en dan uh, pff, nou, ga ik anders doen of weet ik veel wat. Maar Er is toch uh, wel belangstelling uh, vanuit de KRO of vanuit de wat uh, luisteraars te vinden? Ja, die, die is er zeker wel. Maar ja, het uh, wil helemaal niet zeggen dat het soort onderwerpen zoals we dat nu toe gedaan hebben, dat dat nou verdwijnt. Volgende week dan gooit Mark Stakenburg een uh, portie krachtvoer uh, de huiskamers binnen. Mm -hmm. En wie weet is dat veel leuker. Ja, wie weet. Maar <laughs> het gaat nou net om de discussie of je belangstelling hebt bij de luisteraars. Die uh, misschien wel rauwvaarsen willen en uh, niet, uh, weet ik veel, een of andere melood. <laughs> de staat over het overigens uh, bij me. Nou, dus... oh, dat is wel gezellig. <laughs> hij kan vertellen wat hij er van plan is uh, te gaan doen. Nee, maar op dit moment ben jij nog degene die rauwfase doet. Ja, op het ogenblik wel, ja. Op dit moment wel. Maar ik begrijp uit uh, die uh, massale binnenkomst hier... Uh, overigens niet van jou, want ik weet niet waar jij ergens uitkomt. <lacht> nou, helemaal lijkt weg in ieder nee. Maar ik ken de mensen wel natuurlijk. Dat uh, wat er hier gebeurt niet helemaal vrijwillig is. Oh nee? Nou ja, althans, dat, uh, ik vraag me af wanneer het ijspakket op tafel komt. Ja, nou, ik... Uh, dus ga je gang. Ik ben heel benieuwd. Hé, hey, maar in <lacht> ieder geval is het zo, uh, ik uh, geloof niet uh, dat we uit deze discussie komen. Ik hoop uh, in ieder geval dat uh, jullie... Uh, Degene die het programma in ieder geval maakt nog eens na wil denken over of nou werkelijk de ze wel moet verdwijnen. Want ik vind het echt heel zonde. 500.000 luisteraars die trouw luisteren. Dat vind ik werkelijk belachelijk dat daar zomaar opeens een knop omgedraaid wordt op uit. Ik vind, het wel, ik vind het wel ontroerend dat er op deze manier een beroep gedaan wordt uh, om het uh, voor te zetten. Ja. En eerlijk gezegd uh, was ik me op geen enkele manier bewust dat er uh, zo'n aandrang bestond om het uh, inderdaad door te zetten. Oh, dat er zoveel... ...mensen nog bereid waren om gemaskerd en gehelmd de studio binnen te komen. Dat uh, vind ik echt wel iets om eventjes stil van te zijn. Yeah. Maar op het moment dat ik stil ben, dan houdt verder alles op. Want ik heb inmiddels ook begrepen dat uh, nog de ene, nog de andere pick-up meer werkt. Dat alle jingletjes die ik probeer, dat die niets ja, meer doen. Ja, daar had ik je al voor gewaarschuwd. Knoppen en schuiven, <laughs> dat was vrij zinloos. Niets meer werkt, nou... <laughs> Ja, wat nu? Ja, wat nu? Ik kan gewoon een hele tijd mijn mond gaan zitten houden. Ja, ja. En maar. dat zou dan een hele aardige uitzending zijn. Dan draai ik het misschien wel op Hilversum 2 of zo. <lacht> dan moeten we dat via de telefoon van mij maar proberen. <lacht> maar goed, heb je een suggestie? Een suggestie. Nou, uh, misschien maar eens gaan overleggen met degene die uh, daar achter je, naast je en uh, boven je staan of zo. Hier volgt de verklaring ja. van de actiegroep. Hier volgt de verklaring omtrent deze zojuist begonnen actie. Namens 500.000 luisteraars naar dit programma... ...hebben wij de uitzending overgenomen. De motivatie hiervoor in is... ...dat met het verdwijnen van rouwfase... ...het laatste goede informatieve jongerenprogramma verloren gaat. Mogen jongeren alsjeblieft zelf bepalen... ...wat voor behang ze willen hebben. Nederlandse jongeren zullen vanaf volgende week geconfronteerd worden... ...met een keur van andere informatieve programma's op Hilversum 3... ...zoals de Top 50 ...Veronica's Top40... En de top 30 van de AFRO praattaal al 15, 13 speciaal en donder pruts. En dit pikken we niet. Wij jongeren hebben een andere mening. En die is, rouwfazer moet blijven. Hey. Om dat duidelijk te maken hebben wij vanaf dit moment de studio bezet en de uitzending overgenomen. De presentator Wijnans willen we duidelijk maken dat het op deze manier niet gaat. ...dat hij niet mag en kan beslissen over het luistergenot van 500.000 raadelozen. Het overige personeel wordt gegijzeld. Wij zullen na beëindiging van het programma om 10 uur de studio ordelijk en rustig verlaten. Tot die tijd zal iedere poging tot ontruiming met geweld worden beantwoord. Na rouwfaser hebben wij niets meer te verliezen. Wij hopen dat de mensen van de KRO deze instelling zullen begrijpen en ook daarna zullen handelen zodat alles ordelijk en volgens plan kan verlopen. Namens het actiecomité ze moet blijven, Toontje en Reina. Nou, Toontje, dat weten we dan. <lacht> Zit! Zit! <lacht> Niks werk meer. <lacht> Hallo Hans. Hallo. Hallo Hans. Uh, dit is Jan Ruis. Ik, uh, Dat begrijp ik, hè? ik moet, ja. Ik zit even zelf in een hele moeilijke situatie. Ook deze studio is door het Actiefront bezet. En ja, ze hebben alle technische mogelijkheden hebben ze hier in de hand genomen. Uh, ik zal onder dwang en onder protest een kort verslag geven van wat hier gebeurd is. Um, nou, om ongeveer tien, voor ze tien over zeven kwam hier ook een uh, gemaskerde en gewapende groep mensen binnen. Nou, we hebben nog kort en manmoedig verzet kunnen wij geven... ...maar Tom Brom en ik hebben besloten om dat op, op te geven. Uh, dat leek ons in deze situatie het beste. Uh, we konden inmiddels gelukkig ook horen wat er bij jou aan de hand was. En de situatie is nu zo dat Tom Brom en uh, de technicus Jan Stellingenwerf... ...gegijzeld zijn. Ik zit hier noodgedwongen achter die microfoon. En de mensen zijn... Uh, Haven hier ons hier duidelijk gemaakt dat wij de uitzending van Rouwfazer volgens hun aanwijzingen moeten overnemen? Uh, inmiddels is het ook zo dat het actiefront Vincent van Merwijk, de regisseur, heeft overmeesterd en hier binnen heeft gebracht. Zie ik. Hij ziet er toch redelijk beschadigd uit. De situatie is wat verwarrend en ik krijg nu op mijn koptelefoon door dat uh, Vincent van Merwijk een verklaring moet gaan voorlezen. Hans. Ja? Ah, ah, Hans, hier is Vincent. Ik word gedwongen de volgende verklaring voor te lezen. In minder, en minder. Het actiefront dat de Rauwvase studio's bezet houdt... ...eist jouw volledige voor... medewerking. Zo niet zal dat, dat, dat tegen mij geweld gebruikt worden. Alsjeblieft, altijd dit is geen grapje. Oh. Redelijke manier om van je af te komen in ieder geval. Het actiefond heeft de controle over alle apparatuur. En personen! Ze oh. eet echt dat alles in staat, Hans. Het is geen grapje volledige medewerking garandeert het actiefront een rustig verloop van de uitzending. En garandeert de veiligheid van Omdat rust... vrouwen en kinderen. dat maar rustig verloop. Zo genoeg. Hans. Oh, dit is echt even afschuwelijk wat hier gebeurt. Vincent wordt in een uh, ja, soort wilhouding gehouden en moet die verklaring voorlezen. Um, ik heb een briefje voor mijn neus gekregen dat het uh, de bedoeling is dat jij naar onze studio toekomt. Om van daaruit wel de rouwfase te blijven presenteren, maar uh, volgens de aanwijzingen van actievoerders. En uh, hoe zit het met de muziek? Uh, ze schijnen alles geregeld te hebben. Ik weet bij god niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Um, het, het is zo dat ik, ik kan hier ook niks doen. Er staan hier ook een aantal mensen. En ik, uh, ik word gedwongen om door te praten, om jou toch ervan te, te overtuigen dat het heel belangrijk is dat je hier naartoe gaat, anders dan is het voor de luisteraars thuis op een gegeven moment ook niet meer uh, te volgen wat hier gebeurt. En ik denk dat wij de enigen zijn die er nog een beetje uh, wat van kunnen maken. Ja, laten we dat uh, maar eens proberen. Ik bedoel, Goed, ik moet probeer zijn... nou niet om, om, om, om, om moeder ertussen uit te gaan ofzo, want... Nee, het, zijn vrij, het zijn vrij harde jongens denk ik toch Daar is ook weinig kans toe Als ik zo om me heen kijk ja. Dan is die kans om er tussenuit te knijpen al heel erg klein Ik probeerde nou. net op te staan Om een plaat te pakken Maar dat mislukte dus ook al Ja, nou Hans, ik zou zeggen Ga met die je door die mensen naar onze studio brengen Ver, play, Geen verzet En dan zien we hier wel wat verder uh, er, wordt ja, er komt nou ineens een plaat in Ik je kan nog er ook helemaal niks aan doen, doen. Kom je hier naartoe? Ik kom daar naartoe. Gelukkig. Tijdens de tonen van de Rolling Gelukkig. Stones. The Last Time. De Neem hem maar alsjeblieft mee! Zo! Yeah. So. I'm that the last time I've the last time I've the last time I've ever played. the last time the last time op de telefoon hoor ik. blijven! blijven! Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Uh, met Bert uit Emmen. Bert, je spreekt met Jan Bart. Ruis. Bert, je spreekt met Jan Ruis. Ik bevind me hier in een penibele situatie. Uh, jij wou iets melden, geloof ik? Ja, namens de luistergroep Rothaas Emmen, de 15.000 leden, willen we ook zeggen. Uh, Rothaas moet blijven. <applaus> so. Nou, dat is uh, niet gering. Maar wat, wat uh, ja. ja. Nou, ik krijg allerlei aanwijzingen dat het. De telefoon is weg. En uh, ik weet niet wat de actievoerders willen. Hans is inmiddels binnengebracht. Hans, uh, ja, we zitten eigenlijk uh, voor hetzelfde blok, hè? Ja, zo kun je het wel zeggen. Ik kan er niet uit, jij kunt er niet uit. <laughs> Een beetje merkwaardig blok. Ja, wat, eh. Uh, ja, ik, ik verwacht het niet. Wat vind je nou? M15.000 mensen zijn ongetwijfeld nog veel meer. Oh ja, ik hoorde net al van 500.000 luisteraars die het er niet mee eens zijn dat het programma verdwijnt. Maar aan de andere kant, wat verandert er als een naam verandert, wat verandert er als een programma wat een tijd bestaan heeft verdwijnt en daar komt een andere... Uh, figuur die draait de plaatjes, <coughs> dezelfde plaatjes ja, moet je luisteren. Plaatjes. Ik, heb, ik heb het idee dat we uiteindelijk op ons brood krijgen wat we dus zelf veroorzaakt hebben. We hebben altijd gepraat over kraken, we hebben altijd gepraat over, als je het niet meer mee eens bent, actie enzovoort. Nou, uh, voordat je het als, leid, heb je het in huis. En nou zie je wat ervan komt. Ja, uh, voor hetzelfde geld zit je hier uh, volgende week uh, weer. Het is wel voor het eerste heel van zo'n drie jaar. Uh, doelwit is van een gijzelingsactie, huh? Ja, ik, ik weet ook niet of überhaupt de bewaking uh, hier. Nou, ik denk dat die helemaal niet werkt. Nou, ik, ik, ik heb geen bewaking meer gezien. Nee, nou, en, je kunt heel, ik kan helemaal niks doen. Uh, ik... Oh, wat what are it? It's only right to think about the girl you love en hold <middels> je tight. So happy together. I should call you open invest in time.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 The dice, it had to be, the only one for me is who, and you for me, so happy together.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 Why you later go she's found There's good so dat hij de nietje maar Ik ga nog wat doen dus jij zij He needs her, he needs her soul. He wonders why he let her go. Vreselijke muziek, zeg. Ja, ik heb geen Rauwvaarse moet leven! Nou, je hoort het, hoor eh, niks. Nou, ik hoor, muziek, nou, ik hoor het op blijven. mijn koptelefoon, jij hebt geen koptelefoon, dat Rauwfase moet blijven. Ik eh, heb ook doorgekregen op mijn koptelefoon dat er een band klaar staat. die de actievoerders gemaakt hebben met. Ik meen interviews een uh, opiniepeiling of iets dergelijks. Uh, van mij kan die beginnen hoor. Ik... Ken jij het programma Rauwfase? Jazeker, zeker. Ja, ja, wat vind je daarvan? Eh, uh, erg goed ja. Erg goed. Weet je ook dat Rauwfazer 30 september gaat verdwijnen? Waarom? Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar het gaat verdwijnen. Wat vind je daarvan? Nou, dat uh, is natuurlijk een uh, heel gewis op Hillsum 3. Hè? Uh, uh, heb je enig idee wat er voor Rauwfazer in de plaats zou moeten komen? Alleen ja. jij Enig idee. Zelf, is een soort gelijk. Ja, rauwfase, is moet gewoon blij. Oké, okay, dankjewel. Ken jij het programma Rauwfase? Jawel. Ja. Dat is van de vader geloof ik. En hij is van de KNRO. Maar je hebt het wel eens gehoord? Ik heb het wel eens gehoord, ja. Wat vond je ervan? Um, nou... Um, wat ik van vond... Ik, uh, Ik weet niet zo goed, omdat het... Ik vind het jeugdprogramma's, jeugdprogramma, dus het is meer, meer, min of meer een jeugdprogramma, toch? Ja, dat kun je zeker op elkaar een beetje op elkaar lijken. Zoals uh, je hebt van de afro-praat als 15, Rauwfase heb je, je hebt uh, andere programma's. En je hebt toch wel meestal de onderwerpen, drugs, alcohol, thuis, dit en dat. Dus als je het eenmaal gehoord hebt, dan uh, vind ik dat je het al allemaal gehoord hebt. Ja, bedankt. Ken jij het programma Rauwfase? Jawel. Wat vind je daarvan? Ik vind het een heel leuk programma. Waarom? Nou, de muziek en de presentatie bevalt me wel. Nou, gaat rauwfase 30 september weg, hè? 30 september. Uh, wat vind je daarvan? Dat vind ik heel jammer. Jij zou graag willen dat het blijft. Ja, ja. Maar dan gaat het toch weg. Uh, heb je enig idee wat er voor in de plaats zou moeten komen? Rauwvazer. <laughs> het is gewoon lullig dat het weg gaat. Ja, jij kent het programma Rauwvazer, hè? Ja, natuurlijk. Ik vind het gewoon lullig dat het weggaat. Oké, okay, dankjewel. Ken je het programma Rauwfase? Uh, ja. Uh, wat vind je er eigenlijk van? Nou, ik vind het uh, een hartstikke leuk programma. Wat vind je er zo leuk aan? Uh, nou, dat je platen kunt uh, wegdraaien als je opbelt of zo. Dat, uh, dat vind ik altijd leuk. Bel regelmatig. Hm. Heb je gehoord ook dat het weggaat, 30, augustus? Uh, 30 september is het voor het laatst? Ja, ik heb het gehoord. Ik vind het erg jammer. Het was een hartstikke leuk programma. Ik hoop dat het uh, eventueel kan blijven. Heb je auto al eens gehoord van het programma Rauwfase? Ja. En ja. uh, wat vind je daarvan? Prima. Prima programma. Heb je ook gehoord dat het weggaat? Nee. Nou, 30 september houdt het ermee mee op. Uh, wat vind je daarvan? Zonde eigenlijk. Dan Zonde eigenlijk. Ja, Hij zo avonds wel. Ja. Uh, de inhoud vind jij, uh, vind jij voldoen aan, aan datgene wat jij graag op de radio wilt horen? Ja, inderdaad. Ja. Uh, heb je ooit eens gehoord van Hans Wijnands? Ja. Ja? ja wat vind je daarvan? Als presentator? Nou, wel grappig. Soms wel een beetje cynisch, maar... Uh. Ik weet verder niets. Okay. Ken je het programma Rauwfase? De? Het programma Rauwfase? Nee. nee. Op woensdagavond? Nooit naar geluisterd? Nee. Ken jij het soms? Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. Hoe vind je het? Nou, ik heb er nooit naar geluisterd, maar ik weet wel dat het er is. Waarom luister je dan niet naar? Ik heb geen idee wat het is. Nou, het is een prima jongerenprogramma, maar dan gaat nou verdwijnen. Vind je dat niet zonde eigenlijk? Over wat? Het is een prima jongerenprogramma. Ja. Maar het gaat verdwijnen. Vind je dat niet zonde? Ja. Dat is goed. Cool. Ja, bedankt. Heb jij wel eens gehoord van het programma Rauwfase? Ja. ja? Heb je er ook wel eens naar geluisterd? Nou ja, geluisterd. Um, met een half oor. Met een half oor. En wat vond je ervan? Van wat je met een half oor. Uh, nou, wel aardig. wel aardig. Maar Rauwfase gaat 30 september verdwijnen. Wat vind je daarvan? Vind ik niet zo leuk. Vind ik niet zo leuk. Uh, waarom niet? Nou, het is toch best wel een aardig programma om uh, naar te luisteren. Uh -huh, ja. Er komen toch best wel leuke dingen en uh, interessante dingen. Ja. Dus jij vindt eigenlijk dat rauwfaser zou moeten blijven? Ja. Oké, okay, dankjewel. Geen dank. Sorry, kent u het programma Rauwfaser? Nee. No, Waarom? Waarom niet? Is dat een tv-programma? Nee, radio, woensdagavond. Ik luister nooit naar de radio. Waarom Zo. niet? Ik heb altijd op deel van 1 staan. Ah ja. Dat is heel sport. Sport? Studio sport. En dat is het enige wat u interesseert, sport. Ja, mij wel. Ja, ah, juist. Nou ja, goed. In ieder geval bedankt. Heb je auto eens dus een keer gehoord van het programma Rauwfase? Ja. ja. Wat vind je van het programma? leukste programma wat er is. leukste programma wat er is. Waarom? Hey. Omdat het uh, goede muziek heeft en leuke informatie. Leuke informatie. Uh, weet je ook dat Rauwfase 30 september zijn laatste uitzending heeft? Ja. ja. Wat vind je ervan? Jammer. Volgens mij kan het niet meer zo leuk worden als uh, Rauwfase. Vond ik echt wel een ideaal uh, radioprogramma. Dus jij vindt dat Rauwfase moet blijven? Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. wel. Okay. Rauwvazen moet blijven. Nou. Uh, we beginnen nou zo langzamerhand. Ja, ik ben er wel een beetje stil van hoor. Ja. Maar ik, ik wil even toch een paar dingen nog weten. Hè? Want er zijn me een paar dingen opgevallen. Eén uh, ding vind ik, uh, is voor mij altijd een raadsel geweest. Waarom is er nooit sport in Rauwvazen geweest? Want daar hebben we een hele grote groep uitstraaars uh, mee gemist. Ja, dat is op de andere kant hè? heel veel ze mee. Ja, goed, maar dat is uh, verplichte sport. Waarom nooit een keer sport op zijn rouwvaart? We hebben het ooit wel eens gehad, herinner ik mij. Ja, nou, iets. het zicht. Ja. ja, we hebben een keer... Dat was, uh, wat was dat voor een sport? Ja, dat was... Uh, Wenkbrauwen uh... lopen of zoiets? Nee. nee uh, ja, nou ja, goed, daar kunnen we over zwijgen. Ik hoor dat er weer een uh, luisteraar aan de telefoon hangt. Er houdt geen luisteraar aan de telefoon. Misschien is daar ook van alles mis. Maar wat mij opviel, dat is dat er gezegd wordt met name over jou... Muziek, presentatie is uh, ideaal. Toch stop je. Nou, ja, Ik begon daar stil van te zijn, hè. dat ben ik er ook maar Ik mag ook niet door de muziek heen praten. Schat van mijn huid. Ik hou van de die ruis Schat van mijn huid, ik blijf je dragen. Wow. Ik wil met je praten. Schat van mijn haar. Schat van mijn hart. kom dichterbij! schat van mijn hart. Jij bent van mij, Ik wil met je praten, schat, schat van Je Mijn... Mijn... Mijn... Mijn... bijval, maar dat maakt de zaak er niet, uh, niet minder grimmig om, want misschien zijn er mensen die wat later hebben ingeschakeld thuis, hoewel ik me dat nauwelijks kan voorstellen. Uh, er is ook telefoon, maar voor de mensen die uh, later hebben ingeschakeld, uh, de, de situatie is zo dat uh, Rauwvazer is overgenomen door een actiegroep, de actiegroep hey! Rauwvazer moet blijven, uh, tot u spreekt op dit moment Jan Ruijs, die onder dwang hier uh, een programma zit te presenteren wat hij helemaal niet kan. Uh, er is telefoon, uh, hoor ik. Ja. Wie is dat? Uh, nou, je spreekt met Edwin de Boer. Edwin, vertel het eens. Uh, nou, ik spreek dus ook uh, namelijk een hele grote groep jongeren. Hoe groot? Uh, nou, een paar honderd man. Een paar honderd? En dat uh, eigenlijk maar in een paar dagen kunnen gebeuren. Ja. Dus het zou er veel meer kunnen zijn. Ja, en wat zijn jullie van plan? Uh, nou... Um, Eigenlijk weinig. We hadden, daar, we hadden weinig mogelijkheden tot, tot actievoeren. Ja. Dus ik ben blij dat het toch gebeurt door andere groepen. Je wilt alleen even adhesie komen betuigen? Ja. En? Hey! Dat, we, dat, hey! Hey! Dat, en? dat is dus tegen de actievoerders. Wat, wat was tegen de actievoerders? Nou, daar wil ik even een, iets tegen zeggen. Ja, nou, als de actievoerders uh, even zouden willen luisteren, misschien... Ja, ik, ik weet ook niet. Uh, wij... Kijk, het is zo. Achter ons zitten twee hele grote stevige jongens met uh, ja, van die enge knuppeltjes. Lallen, die looie pijpjes. Uh, ja, precies. Maar jij wil wat zeggen? Ik vind het wel. Kijk tegenin, tegenin. Kom. Leuk